11 uur. Marian Hageman met het NOS Journaal. Veel van de ruim twintig meldkamers van de politie in Nederland... zijn vaak onderbezet. Volgens de politiebond ACP komt dat door de onzekerheid... over de totstandkoming van de nationale politie. Die moet op 1 januari een feit zijn. Meldkamers moeten fuseren, maar hoeveel er overblijven... en waar die komen, is onduidelijk. Dat leidt tot veel verloop onder het personeel... en het is volgens de ACP moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Onderbezetting kan voor agenten op straat problemen opleveren. Zo kan het lang duren voordat via de meldkamer een kenteken is gecontroleerd. Een jongetje van twee uit Amsterdam dat sinds vanmiddag werd vermist is terecht. Op een treinstation in Almere werd hij herkend door een conducteur... die de politie waarschuwde omdat er een Amber Alert was verspreid. Het jongetje was in Almere met zijn vader. Die had van de moeder toestemming gekregen voor een wandeling... maar na een tijdje belde hij met de mededeling dat hij zijn zoontje niet zou terugbrengen omdat de politie vreesde voor het welzijn van het kind... werd een amberalert alert uitgegeven. Het jongetje is ongedeerd en de vader is meegenomen naar het bureau. In Bosnië en Servië zijn mogelijke medeplichtigen opgepakt... van de man die gisteren de Amerikaanse ambassade in Sarajevo onder vuur nam. De dader werd gisteren opgepakt... nadat hij door een scherpschutter van de politie in zijn been was geschoten. Speciale politieeenheden kamden vandaag dorpen in Bosnië en Servië uit... en doorzochten huizen. In Servië zijn 17 mensen gearresteerd. Over arrestaties in Bosnië is niets bekend. De politie zocht vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. Gematigde moslims in Bosnië willen dat die groepering wordt verboden... en dat de leden het land worden uitgezet. Ierland krijgt een 70-jarige dichter als president, Michael Higgins. Hij won de presidentsverkiezingen met 57 procent van de stemmen. Higgins is behalve dichter ook parlementslid voor de Ierse Labour-partij... en in de jaren negentig was hij minister van Kunst en Cultuur. Hij wordt de opvolger van Mary McAleese, die veertien jaar president is geweest. In Ierland heeft de president vooral ceremoniële taken. In het noordoosten van India zijn waarschijnlijk dertig mensen omgekomen... toen een loopbrug over een rivier instortte. Zeker 28 mensen zijn levend uit de rivier gehaald. Het was de tweede keer binnen een week dat een brug in India het begaf... Enkele dagen geleden kwamen 31 mensen om toen een houten brug instortte in Darjeeling. Het noordoosten van de Verenigde Staten wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Op sommige plaatsen wordt 30 centimeter sneeuw verwacht, wat een record zou zijn voor deze tijd van het jaar. In New York sneeuwt het ook en daar wordt 10 centimeter verwacht. Door de sneeuw is bij zo'n 10.000 mensen in Pennsylvania, Maryland en West Virginia de stroom uitgevallen. Bij de zelfmoordaanslag van vanochtend in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen. Eerst werd gemeld dat er onder hen 13 Amerikaanse militairen waren, maar dat lijkt niet te kloppen. De NAVO zegt nu dat bij de aanslag vijf Amerikaanse militairen zijn omgekomen en acht burgers die in dienst waren van de NAVO. Of dat ook Amerikanen zijn is niet bekend. De slachtoffers vielen toen een man zichzelf oplies in een bomauto. Dat gebeurde in het westen van Kabul op het moment dat een konvooi van de NAVO langs reed. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. In zijn huis in Leeds is vandaag de Britse tv-presentator, DJ en acteur Jimmy Savile overleden. Hij was de eerste presentator van de langlopende reeks Top of the Pops. De eerste aflevering van dat programma werd in 1964 uitgezonden. Zij maakte later voor de BBC het veelbekeken programma Jamil Fix It, waarin hij wensen van kijkers vervulde. Hij was zijn carrière begonnen als DJ bij Radio Luxemburg. Jimmy Saville is 84 jaar geworden. Vannacht komt er een eind aan de zomertijd. Om drie uur vannacht wordt de klok een uur teruggezet. Dat leidt ertoe dat het ochtends eerder licht wordt en s'avonds vroeger donker. De zomertijd wordt over vijf maanden weer ingevoerd in het laatste weekend van maart. In ongeveer 70 landen wordt twee keer per jaar de klok verzet. De voetbaltopper tussen Twente en PSV is geëindigd in een gelijkspel. Het werd in Enschede 2-2. De laatste twintig minuten speelde PSV met 10 man... omdat een tackle van Kevin Strootman werd bestraft met een rode kaart. PSV en Twente hebben nu allebei 22 punten. Drie minder dan koploper AZ dat morgen uitspeelt tegen Heracles. Ajax won zijn uitwedstrijd tegen rode EC met 4-0. En Heerenveen versloeg vanavond thuis ADO Den Haag ook met 4-0. Excelsior won thuis met 1-0 van RKC Waalwijk. tot was deze competitie de eerste overwinning van hekkersluiter Excelsior. Het weer, vannacht bewolkt, het wordt ongeveer 11 graden. Morgen vrij veel bewolking, er kan wat regen vallen. In het noorden wordt het ongeveer 15 graden, in het zuiden 17 graden. De dagen daarna blijft het droog en bewolkt en af en toe zon. Met ongeveer 15 graden is het dan zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van...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 veel verstaanbaarder Nederlands spreken dan Gert Leers. Een hele goede avond en welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog... over het CDA, over kruisvaarders, wateroverlast en de Beach Boys. Want het CDA-congres besloot vandaag dat jonge, uitgeprocedeerde asielzoekers... in de toekomst humaner moeten worden behandeld. Maar de partij worstelt nog met de vraag wat dat concreet betekent voor Mauro... Bangkok worstelt met het wassende water. De kruisvaarders worstelden met de vraag hoe orde op zaken kon worden gesteld... in het door islamitische krijgsheren bezette heilige land. Arabist Hans Jansen, u kent hem nog wel, schreef er een boek over. En ik praat straks met hem. Beachboy-oprichter Brian Wilson worstelde met de demonen in zijn hoofd... maar componeerde ondertussen wel hemelse muziek. Deze week worden de verloren gewaande opname van Smile... het album dat de Beatles moest overtreffen alsnog uitgebracht. Het klinkt ongeveer zo. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 29 oktober. Een humaner asielbeleid, daarvoor stemden de meeste CDA-congresgangers vandaag. Maar over de 18-jarige Mauro werd niet gestemd. Er was wel discussie over hem. Het grootste deel van de Tweede Kamerfractie vindt dat hij weg moet... op de dissidenten Ferrier en Koppenjan na. Ik kan mij absoluut niet voorstellen dat uh, Mauro het land uit moet. Nee, dat, uh, daar blijf ik absoluut bij staan. Mauro zelf waardeert de steun... maar wordt langzamerhand wel een beetje moe van de hele zaak. En dan hoop ik toch dat er naar geluisterd wordt na een tijd. Want ja, ja, ik hoop gewoon in ieder geval dat er wel uiteindelijk nieuws komt dat ik hier mag blijven. Dat wordt misschien dinsdag duidelijk als in de Tweede Kamer wordt gestemd over Mauro. Dan is de zaak misschien ook voorbij voor minister Leers... die, geloof ik, wel wat rust kan gebruiken. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Dit is toch geen makkelijke portefeuille. En het was ook helemaal geen makkelijke week. Heel andere problemen waren er voor tienduizenden passagiers van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Door stakingen kunnen de vliegtuigen niet meer naar behoren worden onderhouden. En daarom besloot de directeur het volgende: We have decided to ground the Qantas international and domestic fleet immediately. I repeat, we are grounding the Qantas fleet now. Boze reizigers wenden zich meteen tot de topman van het bedrijf. Hi, Bruce. in Maar anderen accepteerden dat ze niet konden vliegen. Ook al ging hun huwelijksreis nu niet door. This is the only flight out today, and they can't get home and they've got to be at work. We're on our honeymoon, so we can kind of you know, just go with the flow. De Australische regering was niet te spreken over de gang van zaken bij de luchtvaartmaatschappij. Premier Gillard denkt dat het aan de grond houden van de 250 vliegtuigen van Qantas kan leiden tot grote economische schade. Een speciale commissie moet nu een eind zien te maken aan de acties bij Qantas. Hij was goed lachs. Goedemorgen. Hey, voilà, wou ik bijna zeggen. Ja, hey, Met die uitspraak sloot Cas Spijkers af als hij weer eens een gerecht had gemaakt. Vandaag overleed de topkok op 65-jarige leeftijd. Hij probeerde Nederland culinair te verrijken... en richtte daarvoor zelfs de Spijkers Academie op. Waar kun je nou als leerling mooier je vak leren als in deze mooie ambiance? En we hebben leerlingen, en hele goeie... En ik zal het u laten zien. Kom mee, dan gaan we naar de keuken. Spijkers werd ook bekend als chef-kok van het twee-sterren-restaurant... De Zwaan in Oosterwijk. Later werd hij een van de eerste tv-koks van Nederland. Onder meer via het programma Koken met Sterren. Die sterren stalen soms de show. En nou, uh, rollen. Kroketjes. Is een duivenpopje dit, hè? <lacht> Hoe krijg je er nou dat hij aan elkaar blijft zitten? Nou, even rollen. Zachtjes, zachtjes. <lacht> dus, uh... Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En we gaan naar de ondergelopen stad Bangkok, waar het water net het hoogste punt heeft bereikt. Annelie Langerak is freelance journaliste voor onder meer de VRT en de wereldomroep in de hoofdstad van Thailand. Goedenavond, mevrouw Langerak. Goedenavond. Dag. Volgens de laatste berichten die hier binnenkomen is het water wat aan het zakken. Is dat goed nieuws? Ja, de premier heeft uh, dat vandaag ook gezegd. Het was uh, heel spannend vandaag, want uh, het is springtij, uh, waarop uh, ja, het waterpeil op zijn hoogte is door het uh, tij van de zee. En het water in de rivier was iets lager dan verwacht. Dus in het centrum van Bangkok, uh, waar het nog droog is, slaat iedereen een ja, voorzichtig zucht van verlichting. En de premier heeft vandaag op televisie gezegd uh, ja, dat ze verwacht dat de eerste week van november. Het water, ja, al uh, wat zeg maar banken niet omringt en bedreigt, ja. een uh, stuk lager is en de dreiging dan een stuk minder is. Wat ziet u als u uh, op dit moment uit het raam kijkt? Dan, het is hier donker en het is hier droog, waar ik woon. Ja. Nou, dat is gelukkig maar. Wat, wat is de invloed van de watersnoodramp, want dat mag je toch wel noemen... Uh, op het dagelijks leven in Bangkok? Nou, het, uh, zoals ik al zei, het centrum van Bangkok waar ik dus woon... dat is droog, behalve een aantal stukken langs de rivier... die vandaag uh, onderliepen, maar dat was niet meer dan... ja, zo'n 30 centimeter tot een halve meter. Ook bijvoorbeeld waar het uh, oude paleis is, Grand Palace... waar veel toeristen komen... Ja. Maar grote delen van, uh, van bangkok buiten het hart van de stad. Ja, daar is de situatie op dit moment echt uh, verschrikkelijk. Met name in het noorden zijn hele grote delen ondergelopen. Nou ja, in het centrum zelf uh, liggen ontzettend veel zandvakken. Mensen hebben enorme wallen gebouwd. De zandvakken zijn iets aangeslepen. Sommige mensen hadden rekening met uh, twee meter water. Want ja, het kan natuurlijk gebeuren dat er een belangrijke dijk doorbreekt. Ja. En alsnog water het centrum inloopt. Is de angst daarvoor groot, voor een dijkdoorbraak van de rivier? Pardon? Nou, of de angst groot is voor een dijkdoorbraak? Ja, die angst is er zeker. Want we hebben eigenlijk in de afgelopen weken op andere plekken ja, dagelijks gezien... dat er dijken bezweken of wallen die, van zandvakken die waren gebouwd... Uh, ja, dus uh, experts die uh, hopen dat de dijk het houden. En de belangrijkste dijk in het noorden zien er vrij uh, solide uit. Op één plek wordt hij wel verstevigd. Dat is een plek waar dus water binnenkomt, wat nu een vliegtuig in het noorden onder water heeft gezet. Maar ja, zoals het nu naar uitziet. Uh, ja, iedereen in het centrum uh, gaat voorzichtig ademhalen. omdat het waterpeil in ieder geval uh, voorbij is. Ja, dat is gelukkig premier. Is het meeste water inderdaad uh, al, uh, ja, loopt voor weg. Oké. Okay. Hartelijk bedankt voor dit ooggetuigenverslag. Annelie Langerak vanuit Bangkok. No! John Lennon's compositie Strawberry Fields Forever. Een hit voor de Beatles uit 1967. En volgens de overlevering zakte Brian Wilson van de Beach Boys... de moed in de schoenen na het horen van dit knap... Wacht, hij is helemaal niet afgelopen. Nou ja, volgens de overlevering dus eh, zakte Brian Wilson van de Beach Boys... de moed in de schoenen na het horen van dit nummer. Het gaf hem het gevoel dat hij hier niet meer overheen kon. Straks meer over Brian Wilson en de Beach Boys. Vandaag was in Utrecht dus het CDA-congres... dat vooral in het nieuws kwam door de discussies over de toekomst van... ja, ik moet de naam toch weer noemen, Mauro. Voor de Haagse redactie van de NOS was Marcel Bril de hele dag op het congres. Ikzelf was er ook even. Uh, Marcel, het uh, beeld in de media was dat het ongeveer zo ging. Een verblijfsvergunning van Mauro is zowel goed voor hem... als voor de toekomst van het CDA. Wat is dat voor onzin? De wet is toegepast, oké, okay, en voorgangers ook. Ja, Mauro, moet er geen hoofd wekken dat Mauro hier kan blijven. Punt uit. Microfoon nummer drie. Wij mogen nooit de kant op... Dat die Mauro weggaat. Dat kost onze kop. CDA is een gezinspartij, gezinspolitiek... Dat wil zeggen dat een jongen die al uh, bijna acht jaar gehecht is in een bepaald gezin... niet zomaar uit dat gezin weggestuurd zou moeten worden. Ga die gang. Microfoon nummer één. We wonen gelukkig in een land waar partijcongressen niet kunnen besluiten... of iemand wel of niet in dit land mag blijven. Mensen in Angola of in andere landen horen u dit zeggen... en denken van, oh, we hebben weer mogelijkheden. Dank u. Ik vind het beleid wat er is in Nederland is heel goed. Wilt u afronden. Uh, minister Leers heeft, denkt daar ook heel goed over na... en er moet niet door één geval... Een, een emotioneel oh. gebeuren in Nederland komen... wat dit goede beleid meteen aan de kant zet. Dank je wel. Marcel Bril dus. Uh, Vanwaar die piepjes de hele tijd, weet jij dat? Ja, dat is omdat ze maar 30 seconden uh, mogen spreken... en als de 30 seconden voorbij zijn of bijna voorbij zijn... dan hoor je piep piep. Dat is een soort van wekkertje en een uh, teken dat ze moeten stoppen. Oh, okay. En dat deden ze best braaf overigens. Ja. Ja. Ze hielden zich wel aan de tijd. Het zijn al passende burgers, serieus. Ja ja, ja, ja, dat blijkt wel weer. Hey, het nieuws ging dus echt uh, ieder uur ongeveer over... wat zou het CDA-congres uh, beslissen over Mauro. Uh, als je de hele dag bij was, ging het dan ook alleen maar over dat onderwerp... Of, of lag dat meer aan de beeldvorming in de media? Nee, in die zaal waar het congres werd gehouden, zeer zeker niet. Uh, daar was het wel een half uurtje stoom afblazen, dat hebben we gehoord. Uh, dat was in de ochtenduren en in de middag... Uh, waren in de speeches van de partijtop ook nog wel geluiden en opmerkingen daarover te horen. Toch voor de rest uh, ging het vooral over heel veel andere dingen op dat podium. Maar in de wandelgangen een heel belangrijk onderdeel van de congressen zoals je weet, daar was het echt Mauro, Mauro en nog eens Mauro. Nou, Er is met grote meerderheid van stemmen een resolutie aangenomen over de AMV's, dat is een nieuwe term voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Uh, ja, wat, wat wil het CDA precies met die uh, AMV's? En ze willen vooral een humaner een menselijker beleid... Dus, hè, voor die jonge asielzoekers. Zo vinden ze het bijvoorbeeld niet kunnen... dat jonge kinderen zo lang moeten wachten... totdat ze weten of ze mogen blijven of niet. Ja, dat is iets, niet, niet iets alleen wat de leden uh, allemaal anders willen. Maar ook Gert Leers uh, vindt dat, dat dat moet veranderen. Maar ja, hoe dat allemaal precies moet, dat is nog niet helemaal duidelijk. Bovendien is het een hele gevoelige uh, discussie binnen de coalitie van VVD, uh, CDA en de PVV, want... Op zijn zachtst gezegd denken CDA en PVV toch heel erg anders over dit soort dingen. Oké, okay, een humanere behandeling van minderjarige asielzoekers in de toekomst dus. Maar is dat nou ook een oplossing voor, ik aarzel de naam weer te noemen, maar voor Mauro? Nee, nee, nee, zeker niet. Want binnen de partijen zijn er wel mensen die zeggen... ja, een humane beleid, dan moet dat ook voor Mauro gaan gelden. Maar de top van de partij die zegt... nee, het gaat om toekomstige gevallen en dus niet... Daar komt hij weer voor Mauro. Met andere woorden, daar heeft hij niks aan, aan die aangenomen resolutie. Er werd de hele dag gepraat over een oplossing... namelijk een studievisum, wat dan wat anders is dan een verblijfsvergunning. Uh, is dat, wordt dat de oplossing, een studievisum voor Mauro? Het is een beetje een flauw antwoord, maar dat moeten we even afwachten. Het lijkt wel een ideale oplossing als je Mauro hier wil houden... maar er zit ook een heleboel haken en ogen aan te wisselen. Ten eerste wil hij zelf uh, niet zo'n studievisum aanvragen tot nu toe. Dat kan natuurlijk veranderen. Als echt definitief duidelijk is dat een verblijfsvergunning er niet meer in zit... Ja, verder zou je die eerst naar Angola moeten om zo'n vergunning aan te vragen... Ja, en hem op een vliegtuigtrap zien staan op weg naar um, Angola... ook al is het maar tijdelijk om uh, zo'n visum op te halen. Dat is natuurlijk niet echt een, een mooi beeld. Uh, daar wordt, zo hoor ik ook, aan gewerkt... om te kijken of hij gewoon in Nederland kan blijven... Uh, tijdens die aanvraag uh, van uh, zo'n visum. Maar dat is allemaal nog niet opgelost. En tenslotte ten wil ik als nuance bij zo'n studievisum... als ideale oplossing noemen dat het, als het allemaal lukt... maar een tijdelijke oplossing is. Hij moet permanent bewijzen dat hij hem verdient. En als hij dan klaar is met studeren, dan moet hij uh, nog maar eens kijken of hij ook een werkvergunning uh, kan krijgen. Tja, en dat is toch wel echt iets anders dan een permanente verblijfsvergunning. Nou, we, we hebben het straks vast nog over Mauro, maar zoals je al zei, het congres ging over meer. Het, het zou eigenlijk gaan over de toekomst van het CDA als netwerkpartij met idealen. En daar had partijvoorzitter Rutte Petom het in haar congres -toespraak ook over. Nou, op de borrel na afloop, want daar ben ik wel geweest. Eh, vroeg ik Rutte Petom wat er allemaal nog moet gebeuren voordat het CDA zijn wat wankele politieke positie weer heeft hersteld. Mevrouw Petom. Uh, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Waar, waar komt dat citaat uit? Okay. Wel, ook geen idee. Maar de weg naar het herstel is ook gepleit met goede voornemens. Ja, want dat was uw variant erop vandaag ja. op het congres. Ja, ja. Dat... Waar, waar slaat het op? Nou ja, we zijn allemaal gewoon plannen aan het maken van uh, waar het naartoe moet. En dat gaat op uh, verschillende fronten. Het gaat over uh, nieuwe woorden, nieuwe beelden voor de uitgangspunten. Dat is een strategisch beraad met uh, echt punt op de horizon... waar we naartoe willen in de komende tien à 15 jaar. Dat klinkt heel abstract, maar dat heeft gevolgen voor besluiten die je vandaag de dag neemt. Mm -hmm. En uh, ook een partijorganisatie uh, die, die staat en die aansluit bij... Uh, wat mensen vandaag willen doen in de politiek. Bij, ik noem dat een netwerkpartij met idealen. Maar in het oorspronkelijk spreekwoord over de hel loopt het verkeerd... Ja, en hier niet. Hoe weet u dat? Omdat ik uh, vandaag heb geproefd op dit congres een grote motivatie en betrokkenheid. Mensen hebben er gewoon zin in. Nou, dat is wel een voorwaarde om het voor elkaar te krijgen, lijkt me zo. En je handelsblad had het van de week nog over een uh, droevig stelde of zo. Hè? Wat is het precieze citaat? Uh, ja, ik weet het ook niet meer. Ik, heb, ik weet niet meer wat precies het uh, citaat is, maar uh, vond u dat vandaag? Nee, maar het schijnt toch de sfeer te zijn die aan het uh, CDA wordt toegedicht. Van so sombere mensen die gebukt gaan onder de steeds lagere opiniepeilingen. Ellende met asielzoekers. Ja, dat zijn beelden van buiten. En ik denk mensen die hier vandaag geweest zijn, die hebben anders gezien. Die hebben ook een partij gezien die uh, worstelt met moeilijke politieke problemen. Maar dat niet uit de weg gaat en zoekt naar concrete oplossingen. Ook als wat, uh, uh, zeg maar, uh, mogelijk lijkt, uh, dood lijkt te lopen. U had het over allemaal dingen die moeten veranderen. Zoals het bleke profiel van het CDA. En er was allemaal achterstallig onderhoud dat moest worden weggewerkt. En waar, waar slaat dat allemaal op? Nou, ik was vicevoorzitter van de Commissie Frissen. En die heeft het verkiezingsresultaat van vorig jaar geëvalueerd. En dat was de halvering bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, en de oorzaak die, daar, die, die daarvoor werd gezocht was onder andere in de onherkenbaarheid. En het bleke profiel van het CDA. Nou, dat was een opdracht die ik meekreeg bij mijn verkiezing op 2 april als partijvoorzitter. En ik ben dus als de bleke aan de slag gegaan. En nu he, zie je de eerste contouren van waar dat uh, inhoudelijk herstel naartoe gaat. En dat is mooi. Ik heb echt uh, geproefd bij onze leden dat dat uh, is waar zij voor staan. Hoe zwaar is het partijvoorzitter zijn... van een partij die wel in de regering zit... maar in de peilingen 13, 14, 15... 7, dat is allemaal ver onder het resultaat van de laatste verkiezingen... en dat was al niet best. Ja, ik uh, laat me niet op peilingen uit de slaap houden. Ik denk, als we ooit weer eens verkiezingen krijgen... dan, uh, dan zien we het dan wel. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je heel veel brieven... en mailtjes en telefoontjes krijgt van bezorgde leden. Ja, dat is ook zo. Maar dat is voor mij wel een drive om ermee aan het werk te gaan. Uw vorige baan was wijkpredikant, u bent nu partijvoorzitter. Wat, wat zijn de overeenkomsten? Het nou, is werk maken van je inspiratie. Heeft u er wat aan dat u predikant bent geweest? Ja, ja is, als predikant moet je goed kunnen luisteren. En ook uh, durven doorvragen. Uh, en ook goed tegen emotie kunnen. Nou, Dat komt allemaal wel van pas in uh, dit nieuwe vak. Als bijvoorbeeld uh, Maxime Verhagen weer eens emotioneel of opgewonden binnenkomt, want dat doet hij vaak, hoe, hoe doet u dat? Heeft u dan iets aan uw domineeservaring? Nou, er zijn veel mensen met emoties, ook met tranen. En uh, dat is niet erg. Dat, uh, uh, je moet goed luisteren wat mensen dan precies uh, op hun leven hebben. En uh, ja, dat ben ik inderdaad wel gewend. En hoe doet u dat met Maxime Verhagen? Uh, Maxime en ik hebben uh, goed contact, rechtstreeks contact. We zijn ook rechtstreekse mensen, zeggen elkaar ook de waarheid. Nou, dat komt goed uit. Maar er komen wel eens emoties aan te pas. Ja, bij hem bij mij. Dat is ook goed. Tot. tot uh... Op partijcongres houdt de partijleider meestal als laatste de speech. Er is altijd een rangorde van de partijvoorzitter opend. En u hield als laatste de speech, na Buma, na Verhagen. Wat, wat zegt dat? Dat ik de gastvrouw ben van uh, dit congres vandaag. En de gastvrouw uh, sluit af en heft het glas met de aanwezigen op de toekomst. Nee, maar op congressen sluit de partijleider altijd af? Nee, dan dus sluit de voorzitter af als gastvrouw van alles wat hier gebeurt. Bedankt mevrouw Petel. Heel graag gedaan, meneer Van Wezel. Ja, dat was dus de... Nog nieuwe voorzitter van het CDA, Rutte Petoum. Terug naar de studio hier, naar Haags verslaggever Marcel Bril. Nou, de voorzitter droomt dus van een uh, eendrachtige, warme, geëmotioneerde partij. Maar ja, goed, die eendracht moet komende dinsdag pas blijken. Want uh, ja, dan gaat de Tweede Kamerfractie weer praten. Hè? Ja, dat klopt. Dan gaat het uh, over Mauro. Dan is het maar even afwachten of die gewenste eenheid er zal zijn. Ook al eist Verhagen zo'n beetje een eensgezinde fractie. Dat zei hij vandaag uh, tijdens zijn speech. Hij voert de druk uh, behoorlijk op. Maar ja dan moeten de bekende dissidenten Ferrier en Kopperjan... Uh, wel weer in de pas gaan lopen. We hadden het net al even over dat uh, studievisum. Daar voelen die twee in principe ook wel wat voor als oplossing. Alleen willen ze zeker weten dat het ook gaat werken... en dat het reëel is dat Mauro dan mag blijven. Daar zijn ze niet zo zeker meer van... want uh, afgelopen donderdag hebben ze daar wel uh, ja, zo hun twijfels bij gekregen. Maar als dat dan niet lukt, hè, als dat niet mocht uh, lukken... en een probleem veroorzaakt, ja, dan vinden ze dat... Mauro moet blijven. Ja, en daar komt dan de ellende om de hoek kijken. Want Leers en de rest van de fractie die vinden het tegenovergestelde dat hij in dat geval weg moet. Ja, en dan kun je het toch niet anders zien dan een totaal andere opvatting. Kortom, het is de komende dagen zaak om. Uh, iets moois te bedenken voor die studievergunning. En daar koppen Jan en Verrië van te overtuigen. Maar ja, dus ja, anders, er, begint, het weer van vooraf anders aan. begint het weer van vooraf aan. En dan zijn er nog een heleboel open eindjes voor Mauro en voor het CDA. Ik dank je voor je verslag van het CDA-congres in het Beatrixgebouw in Utrecht. Haars verslaggever Marcel Bril.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 Ja, we draaien veel uh, muziek van inspiratiebronnen van Brian Wilson van de Beach Boys vanavond Robbie Williams een uitvoering van They Can't Take That Away From Me een compositie van Ara en George Gershwin straks nog meer over Brian Wilson maar allereerst aandacht voor het boek op op ten strijden Jeruzalem bevrijden het nieuwe boek van Arabist Hans Jansen... die al langer waarschuwt tegen de radicale Islam in Nederland en in de wereld. Het boek gaat over de kruistochten. En over het verband tussen de ontberingen die de kruisridders leden... de drijfveren die ze hadden... en de overeenkomsten en verschillen met de predikers van de jihad van nu. Welkom, Hans Jansen. Dag, bedankt. Welkom. Ik ben de hele tijd niet in de media geweest. Hoe komt dat? <laughs> wat, wat geeft ons de eer? Nou, dat het boek uit is. Maar eh, na dat proces over de wilders... Uh heb ik de telefoon niet zoveel meer opgenomen. Dat, uh, dat is zo, ja. Je komt er niet vanaf, hè? Vanochtend een uh, uh, grote interview met u in uh, uh, De Telegraaf. En dat gaat dan wel even over het boek. En wat staat er als kop boven? Geert Wilders is ook een kruisridder. Het is, uh, ja, fantastisch. Ja, ja. Ja, hij... hij ja. Hij... ja. Nou ja, of, of Geert Wilders wel een intelligent politicus was... wel een intellectueel politicus was, vroeg de, die journalist... die trouwens het boek alleen duidelijk een heel goed hart toedroeg. Ja. En toen heb ik als voorbeeld van intelligente politici... Uh, Paul Pot en Paul Rozenmuller en Jozef Stalin genoemd. En ja, nou ja, je ziet wat daarvan overblijft blijft in het interview. Dat is, uh... We onderbreken het interview even, want er is een uh, spookrijder... Rijdt u op de A7 van Horen naar Den Oever... dan komt u tussen Middenmeer en Den Oever een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 van Horen naar Den Oever... dan komt u tussen Middenmeer en Den Oever een spookrijder tegemoet. Tot zover. Terug naar uh, Hans Jans hier aan tafel over zijn boek... Op op ten strijde, Jeruzalem bevrijden. U bent Arabist van beroep... Dus het, ja, dan verwacht je niet direct een uh, historisch boek, misschien over de kruistochten. En ja, überhaupt, er verschijnen niet veel boeken over de kruistochten, want het was in de 11e en 12e eeuw en zo. Wat... Wat was uw drive om het te schrijven? Nou, een aantal jaren geleden heb ik samen met uh, de jongere imam abdul Jubar van de Ven een boek geschreven, hè? bombrieven. En ja, in, in die gesprekken had hij mij eigenlijk voortdurend tuk, had hij mij tuk over de kruistochten. En dat vond ik eigenlijk een reden om het te gaan uitzoeken. Toen als student leerde ik, ah, die kruistochten, dat speelt wel in ons territorium, maar dat was gewoon een wat later reactie op de islamitische jihad. En nou, we we moest toch een hoop doen in zo'n eerste en tweede jaar... dus ik heb dat verder voor kennisgeving aangenomen... en er niet van aan gedaan. Maar vanaf 2007, 2008... Nou, heb ik mijn best gedaan om me, zo veel, om me goed in te lezen... en er ook een paar leuke dingen over uit te zoeken... die nou ja, eerder wat misschien wat over, overheen gekeken was. Voor een groot deel van de Arabische wereld... maar ook voor de wetelijkheid met de opvoeding... een groot deel voor de Joodse wereld zijn die kruisvaders uh, de boemannen. Die durfden ja. niet, die, die, die, die probeerden de boel ja. te veroveren in het midden oosten ja. U probeert dat beeld te nuanceren. Ja, terecht. En uh, de, de, dat, dat, uh, dat, dat is voor een groot deel wat Arabieren en ook de joden daarover denken, is voor een groot deel 19e eeuwse mythologieën. Ik vertel in dat boek ook, er zijn een paar echt hele grote historici die dat goed hebben nagekeken. Het, het is allemaal een beetje, ja, een beetje opgeblazen. Kijk, de kruiswaarders kwamen in het Midden-Oosten aan, die heroverden Nicea. Dat was nog geen twintig jaar door de moslims van de christenen afgepakt. Dan gaan ze naar Antiochieën. Dat was nog geen vijftien jaar afgepakt. Dus ja... Uh, wij zouden dat eenvoudigweg een, een bevrijdingsoorlog of een herovering of ja. Opbouwmissie zouden we het noemen. Nou, ja, die dat, dat soort termen gebruikt ze toen gelukkig nog niet. Maar, maar het, het er wordt over de kruistochten als je de Wikipedia leest, echt heel raar geschreven. Want wat staat daar? Nou, het, het, het, he? het, het, het mooiste wat ik daar, wat ik daar aantrof was... Dat, het voort, dat de kruistochten voortkwamen uit verveling van edelieden... die wel eens wat anders wouden. En dat is echt dat is totale onderschatting van wat die mensen wouden. Die mensen, mensen wouden vergeving van hun zonden... door op pelgrimage te gaan naar Jeruzalem... en daar op het heilige graf, het graf van Jezus, te bidden. En dat, dat was wat ze bewogen. Die, maar, die, maar er kwam toch ook behoorlijk veel wapen? Geweld aan te post. Als, als ze doodgeslagen dreigden te worden, dan verzetten ze zich daartegen, tegen. Ja. Maar als de, de krijgsheren die daar de dienst uitmaken zeiden: Nou, jullie mogen komen bidden en jullie mogen weer naar huis. dan hielden ze keurig hun wapens op zak, zeiden hun gebedjes ze gingen weer naar huis. Waren er geen betere manieren om zalig te worden in die tijd? Ik bedoel, je kon je aan het celibaat houden. De... Waarom op kruistocht? Nou, er waren een aantal redenen tegelijk... waarom in ik ben, de 1095 was de paus de kruistochten uitriep. Er waren krachtige Arabische islamitische enclaves in Zuid-Italië... zeg maar in de achtertuin van het Vaticaan. En uh, Rome was een aantal keren overvallen... door islamitische Arabische zeerovers. En ja, dat heeft natuurlijk toch tot, uh, tot enig verzet geleid. Waren ze gerechtvaardigd de kruistochten? Verdienen ze ons eerherstel? Ah, oh, dat, dat, dat zijn termen waar je niet... in moet denken. In de ogen van die mensen zelf was dat gerechtvaardigd, godsdienstig gedrag. En wij zouden daar natuurlijk heel anders over denken. De tijden zijn zo veranderd. Maar het waren geen krankzinnige misdaden tegen de menselijkheid. zoals ons wel eens wordt wijsgemaakt. En de kruistochten zijn geen reden voor westerse zelfhaat. Dus in die zin verdienen ze enig eerherstel? Nou ja, als, als, er wordt ons alles over die kruistochten wijsgemaakt. En het waren, de, de kruistochten waren maar één van de dertig of weet ik hoeveel keer... dat het heilige land veroverd is in de afgelopen millennia. Waarom die ene keer nou zoveel erger is dan die andere 29 keer? Dat, dat, dat heb ik toch moeite om dat te begrijpen, eerlijk gezegd. We leven in een land en in een tijd waarin we ritueel slachten niet meer begrijpen... of verwerpen, weigerambtenaren uh, mogen er niet meer zijn... Uh, ik denk dat wij helemaal die drive niet meer begrijpen... Die, die er toen zowel aan christelijke als aan islamitische zijde was... om je zo druk te maken over uh, de steden die je net noemde. Nee, mensen die, die, die volslagen ongodsdienstig zijn... hebben vaak erg moeite te accepteren dat andere mensen dat niet zijn. En het is natuurlijk ook zo dat die, die, die wetgevers die over Nederland de wetten maken... die hebben het natuurlijk ook moeilijk. Die zijn hun macht kwijt. Die is naar Brussel, die is naar de EU. Maar nu hebben ze andere slachtoffers. En ze kunnen gaan praten over Libië en Syrië, wat daar moet gebeuren. Daar hebben ze niks over te zeggen. En over het klimaat hebben ze ook niks over te zeggen. En natuurlijk het besnijden, dat vind ik is ook heel interessant. Terwijl natuurlijk over hoe het we werkt, de demografie. Over 150, 200 jaar is het niemand meer over op wie de Nederlandse wetten van kracht zijn. Maar er zullen dan nog steeds jongetjes besneden worden. Maar goed, we, we hebben het nu over de kruistochten. Maar dat, die kruistochten is een van de, ja, de manieren waarop we naar de kruistochten kijken. Ja, laat zien hoe, hoe onmachtig we eigenlijk zijn... om het godzienste gedrag van andere mensen een beetje te accepteren. Dat zouden we beter moeten begrijpen. Dat er mensen zijn die echt religieuze drives begrijpen. hebben. Begrijpen kost allemaal zoveel tijd. Als je het maar gewoon accepteert en het laat wat het is... dan ben je al een hele Is het boek bedoeld als waarschuwing tegen gelovig denken... acties gebaseerd op geloof of, of als begrip ervoor? Nee, het is dan, ik, ik vind dat je religieuze... Opvattingen een beetje moet respecteren en er een beetje, een beetje vrede mee moet hebben. Dat andere mensen andere dingen geloven dan jijzelf. Op op ten strijde: Jeruzalem bevrijden. Het een goed waar, plan. Het ware verhaal. <lacht> Laten we het gaan doen, Hans Jans. <lacht> het ware verhaal van de kruisvaarders. Ligt maandag in de winkel. Ik hoop het ja. Bedankt voor uw komst. Tonko ja. Dop. Welkom. Nieuwsuur collega. Eén etage omlaag gegaan. En ook bekend van Single Luck heet het. Hè? De serie op de televisie over al die groepen die één, één hitje hadden. Ja, en dat was het dan ook. In een grijs verleden. Straks gaan we praten over het legendarische, want nooit eerder verschenen. Beach Boys album Smile. Dit weekend is het album alsnog in onafgevormd verschenen. Na 40 jaar weg te zijn geweest. 45. 45 wat een tijd. Uh, we gaan eerst luisteren naar een van de meest verbeeldingsprekende nummers... uit de sessies voor Smaal, die destijds als single wel zijn verschenen. Uh, leid het maar even in. Volgens mij staat op het programma de versie... Uh, zoals die uh, al 45 jaar bekend is, van um, uh, Good Vibrations. En um, dan kunnen we, nadat we dat geluisterd hebben... eens even kijken hoe dat uh, successievelijk is opgebouwd.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 good vibrations, back The good vibrations, brings is by Good, good vibrations, brings by The good that brings She's, She's, right. right. She's somehow close to me Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. melding over de spookrijder die u net hoorde is ingetrokken. En dit was Good Vibrations, geremasterde versie van Good Vibrations. Het nummer dateert uit 1967. Donkeldop, hier hebben ze lang aan gewerkt, denk ik. Maanden naar verluid. En als je af mag gaan op de tapes die er zijn nagelaten... zou dat best eens kunnen kloppen. Het was bedoeld voor ja, wat het topalbum van Brian Wilson moest worden. Smal. Uh, het is nooit verschenen. Het, het verschijnt nu deze week een box met opnamen die voor Smaal zijn gemaakt. Ik dacht altijd dat die helemaal, helemaal zoek waren geraakt, maar dat is dus niet zo. Hoe nee, zit dat volgens jou? Ze zijn altijd heel goed bewaard gebleven. Uh, uh, sterker nog, in de, in de loop der decennia, want we praten nu al bijna over een halve eeuw, mm. zijn ons, uh, de Beach Boy liefhebbers steeds meer uh, snippers en puzzelstukjes uh, toegeschoven. Uh, dan weer eens op een, uh, een heruitgave van een cd, dan weer eens op een CD-box met hele lappen tegelijk. Uh, tot natuurlijk Brian Wilson zelf in 2004 het uh, met zijn huidige band, The Wondermans. Uh, opnieuw ging arrangeren en opnieuw ging spelen, zelfs uh, live en uh, opnieuw opnam. Maar dit is voor het eerst dat uh, waarvan we denken dat het ooit uh, Smile zou zijn geworden, hè, want het is natuurlijk vooral een mythe. Uh, dus nu benadert het vooral die mythe en, en de werkelijkheid, denk ik, toch ook wel van wat ze uh, 45 jaar geleden in gedachten hadden. Brian Wilson als muzikant, producer, en vooral natuurlijk arrangeur en componist, en zijn uh, tekstschrijver Van Dyke Parks. Je hebt uh, Brian Wilson wel eens geïnterviewd. Het ging onder, onder meer over zijn rol als platenproducer. Even een fragment... Nou, dat hoop ik op even een fragment. Anders gaan we gewoon Good Vibrations weer draaien. La, laat ik gewoon beamen dat het zo is. Ja, ik heb hem inderdaad geïnteresseerd. Tonko, daar komt een fragment. The stage or the studio? What has your preference? Uh, the studio and then the stage in that order. I like the studio better than the stage. Why? Because I love recording. I just love to record. Ja, een beetje kort van stof volgens mij, Brian Wilson. Ja, ja, al zijn antwoorden uh, zijn eigenlijk uh, monosyllabisch. <laughs> hij antwoordt meestal met ja of nee of het klopt. Uh, ja, hij is, uh, dat is, een, uh, dat is geen, uh, geen nieuw verhaal. Hij is eigenlijk, een, uh, als je met hem praat, een schim van uh, wie hij was. Nog wel een hele uh, uh, interessante en uh, bevlogen man. Maar hij heeft niet meer de brieën die hij uh, ooit had. Uh, uh, hij schrijft dat zelf overigens toe. Ik praat hem maar na aan overvloedig drugsgebruik. Zwaar leven achter de rug? Nee, dat denk ik niet. Maar, nou, als je het zo wilt interpreteren, uh, psychologisch een zwaar leven. Maar dan moeten we heel ver teruggaan, want hij schijnt uh, erg mishandeld te zijn door zijn vader. Geestelijk en lichamelijk. Ah jeetje. Uh, Brian was uh, een van de drie broertjes uh, die de Beach Boys oprichtte... maar ook het muzikale niet achter de band. Ja. Uh, ja, het verhaal wilde dat hij uh, van eenvoudige surfliedjes naar meer wilde, ja. uh, symfonische meesterwerken wilde maken... En dat dat hem uiteindelijk boven het hoofd groeide. Of is dat ook een mythe? Nou ja, alle twee. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Dat uh, Kijk, dit, dit Smile-project... Uh, het, het was natuurlijk vooral allemaal ingegeven... door de competitie met de Beatles. He, ten tijde van hun meesterwerken Revolver... en, en later uh, Sergeant Pepper. Dacht Brian Wilson, die natuurlijk zijn uh, meesterwerk... Uh, Pet Sounds net had afgeleverd. Hoe kom ik daar overheen? En uh, Lennon en McCartney konden terugvallen voor de... Uh, klassieke argumenten op hun uh, vijfde Beatle, de producer George Martin. En Brian Wilson moest het allemaal in zijn eentje doen. Dus in dat opzicht had, had hij het inderdaad niet makkelijk. En die druk zal hem zeker een, uh, de kop hebben gekost. En bovendien ook de druk van de platenmaatschappij. Want je moet niet vergeten dat die acts in de jaren zestig voortdurend in de studio zaten. Voortdurend op tournee moesten. En de vraag was steeds: wanneer komt de nieuwe single? Wanneer komt de nieuwe single? En Brian Wilson had alles een keer, ik geloof in drie of in '64, een nervous breakdown gehad. Dus uh, ja, echt sterk stond hij niet meer in zijn schoenen in 67. En uh, daardoor is uh, Smile teruggetrokken. En nooit, althans officieel, uh, in die hoedanigheid uitgegeven. Nou, Nu ligt er een uh, ja, toch wat merkwaardige box... met allerlei verschillende opnames... die dan gemaakt zijn voor de nooit verschenen Smile LP. Uh, de, de, la, laten we even dat nummer Good Vibrations... want dat is toch het topstuk, zeg maar. Uh, de, na de, na de bekijken, kun, kun je ons aan de hand van dat nummer... iets, iets over ja. die ontwikkeling van die Brian Wilson zeggen? Ja, ik heb een uh, fragmentje uitgekozen. Overigens komt dat van mijn eigen illegale cd's... van het Smile Project. Uh, ah, zijn er ook uh, nog. Die zijn al jaren... Verraten. Ja, ja, ja, die zijn al jaren in omloop. En ik moet erbij zeggen: een veelvoud van wat er dus nu officieel is uitgegeven in die box. Nu zitten vijf CD's en ik heb daar toch wel het dubbele aantal van. Dus alleen maar smile. En um, ja, dat geeft wel gewoon aan dat, uh, dat, dat die mythe steeds nieuw leven werd ingeblazen. Want die bootleggers, dus die illegale jongens, uh, hadden al snel door dat uh, smile goud Van eh, Even luisteren. Ja. anders dan daarnet, Tonko. Ja, nou, hier, hier, hier horen we de meester aan het werk. Hij instuurt. Misschien moeten we even meeluisteren. Dit is Brian Wilson. Hij geeft nu de drummer op zijn kop. En dit fragment geeft goed aan dat Brian Wilson... wat altijd gezegd wordt, precies in zijn hoofd had zitten... Uh, hoe de plaat uiteindelijk zou gaan klinken. En hij instrueerde de muzikanten... en het waren echt de allerbeste muzikanten van uh, Amerika... de LA uh, Wrecking Crew, zoals ze uh, genoemd werden. Uh, Beroemd geworden. Ja beroemd geworden in de stal van, uh, van Phil Spector. En hij uh, ja, ging er als een, een, een slavendrijver achteraan. En hij wist precies wat hij wilde. En hij wist bovenal hoe het moest klinken uiteindelijk. En dat hoor je ook heel goed terug op deze box die nu uit is. Nog een fragment. Hmm. The nou, is only for the intro. Wilson dit heeft de eindversie ook niet gehaald, kennelijk. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk de mop van zo'n box. Uh, je wilt gewoon weten hoe hij laag voor laag... als een spekkoek uh, zijn, zijn, zijn, zijn creaties opbouwde. En dat is natuurlijk voor freaks only. Maar dan is het ook wel echt ontzettend leuk... om al die puzzelstukjes naast elkaar te ja, leggen. Ik ga net zeggen, wat heb je eigenlijk... aan een hele dure vijfdelige box met, met allemaal mislukte fragmenten? Nou ja, dat vraag je aan mij. Ik heb hem niet gekocht. Ik zal hem dus ook niet kopen. Ik heb, nee, wel je, de, goedkoop... ik heb de goedkope versie gekocht. Er is dus een 2-cd uitgebracht met de, de highlights, de hoogtepunten dus. En daar kun je heel goed mee uit de voeten. Kijk, Even de regisseurs meekend aan. Tijd nog voor één fragmentje. Jawel. We tend to get a little sharp. I think it's a harmonica or what. It's a little sharp. On the, uh, on the first note, the f sharp. All right, may we start with the organ in the first note, please. Here we go. A little slower, like this. One, two, one, two... Ja, en zo heb je dus gerust 30 takes van één en hetzelfde nummer hè, op, op, de, op de cd. Uh, op de box is één hele cd gewijd aan één nummer, uh, Good Vibrations. Een andere cd is gewijd aan een ander nummer... Heroes and Villains. En, en zo gaat het maar door. Uh, tot slot, uh, Tonko, uh, wie, wie heeft de race, vind jij, om beste popgroep van de 20e eeuw... uiteindelijk nou gewonnen? De, de Beach Boys van Brian Wilson of toch de Beatles? Ja, ik denk toch ex eco dat, dat is een heel uh, flauw antwoord misschien, maar zo voelt het wel echt bij mij. Kijk, Lennon en McCartney waren minder geniaal, maar hadden meer uh, kloten, om het zo te zeggen. En uh, Brian Wilson is wat, wat blijven steken in, in zijn genialiteit, dat kan gebeuren in, in zijn kinderlijkheid. En die had natuurlijk die, uh, die, die geestelijke neergang, maar in, in, in, in termen van vernieuwing en avant-garde steekt hij boven de Beatles uit, denk ik. Het treedt nog op, hè? Zeker, ja. Met <laughs> wisselend succes laat ik het daarop houden. Ik dank je voor je komst. Het is voor het En een klein hoogtepuntje van het uh, CDA-congres vandaag... was toch wel het gebaar dat Tweede Kamerlid Gerk Koopmans maakte... op het moment dat over het lot van de minderjarige asielzoekers moest worden gestemd. De solidariteit binnen het CDA bleek toch nog niet helemaal weg. Gerkoopmans, Koopmans, goedenavond. Ja. Klopt het dat u op het CDA-congres vandaag uw stemkastje heeft uitgeleend aan uw dissidente collega Kathleen Ferrier? Nou, ik, uh, ik, ik, ik zat gezellig naar het congres te kijken. Toen kwam Kathleen uh, naast me zitten. En dat was net voordat uh, uh, de resolutie aan de orde was. En op een gegeven moment zei ze: Ja, mijn, mijn stemkastje werkt niet. Wat nu? En uh, toen zei ik tegen ja, haar Nou, uh, dat gaan we niet meemaken. Jij krijgt van mij. Uh, mijn stemkastje wat wel werkte, want ik was al eerder aan het stemmen geweest. Maar u wist dat zij tegen de uitzetting van Mauro zou gaan stemmen met uw stemkastje? Ja, maar laat ik eerlijk zijn. Ik vind niet dat het kan dat als je daar zit en je bent iemand die daar uitgesproken is... Eh, trouwens net als alle andere fractieleden... dat je dan daar kan zitten zonder dat een kastje eh, werkt. Wat een christelijke barmhartigheid. Nee, het is gewoon collegialiteit zoals we dat alle 21 al uh, heel lang uh, met elkaar hebben. En uh, ik hoop ook de komende week. Meneer Cobbats, u had toch niet haar kastje van tevoren geprepareerd... zodat ze per ongeluk voor de ging stemmen? Nee, daar weet ik allemaal niks van, van dat soort systemen. En hoe heeft u zelf uiteindelijk gestemd? Want u zat dus met haar kapotte kastje. Nou, ik heb op de goede knop gedrukt. Maar uh, dat is natuurlijk niet doorgezonden, want dat werkte niet. Uh, u, u heeft dus niet gestemd uit, uh, uiteindelijk? Nou ja, ik heb, euh, nou, ik heb maar symbolisch op euh, voor de resolutie gestemd. Maar euh, die stem werd niet doorgezonden. Omdat dat kastje wat ik nu voor me had, dat van Kathleen was en deed het dus niet. En Ad Kopperjan had wel zijn eigen stemkastje? Dat weet ik niet. Uh, ik zat tussen Henk-Jan Ormel en uh, Kathleen in. En uh, we hebben zo dus gedrieën met elkaar opgetrokken. Uw collegialiteit valt te prijzen. Bedankt, ja, gedaan. Bedankt, Rekkoopald. Nou. Dit was het volledig verslag van het CDA-congres, toch wel. Morgen zit hier John Jansen van Gale uiteraard, want het is dan zondagavond. En straks op Radio 1 nog veel meer over het CDA, bij BNN namelijk. Want Patroplodius praat dan met Europarlementariër Wim van den Kamp. Ik ga hier in Hilfsum tot diep in de nacht met Tonko Dob samen nog... Good Vibrations zingen in heel veel verschillende uitvoeringen. Goed weekend. Het Singapore van Latijns-Amerika wordt Panama. Aan beide kanten van het kanaal zien we steile rotsen... waar 120 jaar geleden, met veel pijn en moeite, dit kanaal doorheen is gegraven. De verbreding van het Panama-kanaal trekt kapitaal uit de hele wereld. De ene wolkenkrab is nog hoger dan de ander. Maar jullie gaan nog hoger dan al die andere bouwen. Van Bananenrepubliek naar booming business. Het moet niet alleen de hoogste van Panama worden, maar ook van heel Latijns-Amerika. En Den Haag pikt een graantje mee...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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen wildegansen.nl.